Ze beweren dat ze op bezoek gingen bij broers die al in Syrië zijn. De eis van het OM wordt morgen verwacht. In de Sri Lankaanse hoofdstad Colombo hebben honderdduizenden mensen een mis van paus Franciscus bijgewoond. Hoogtepunt was de heilige verklaring van Joseph Was, de eerste Sri Lankaanse heilige. Was kwam in 1687 als missionaris naar het eiland. Hij zette zich in voor de katholieken, die werden vervolgd door de Nederlandse kolonisten, die calvinistisch waren. Het bezoek aan Sri Lanka is onderdeel van een zesdaagse reis van de paus door Azië. De Franse politie heeft de omstreden komiek Donné aangehouden voor verhoor. Hij zou terrorisme hebben verheerlijkt. Zondag had hij het op Facebook over de terrorist Koulibaly, die in een kozere supermarkt in Parijs vier mensen doodschoot. Ik voel me een Charlie Koulibaly, schreef hij op zijn Facebookpagina. pagina Donné kwam eerder herhaaldelijk in opspraak wegens antisemitisme. Er komt ruim 40 miljoen euro beschikbaar voor de werkgelegenheid bij politie en defensie. Minister Ascher betaalt er van 16 miljoen. De rest komt van werkgevers en vakbonden in de sector. Het geld is bedoeld om mensen te laten omscholen en om meer jongeren te laten instromen. Veel functies bij defensie en politie verdwijnen, maar de behoefte aan agenten neemt juist toe. Ascher wil bekijken hoe meer werknemers van de ene sector kunnen overstappen naar de andere.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 Is zin in ZFM. ZFM met nu de watertoren. Let highway. For adventure. In Ik Okay. Yeah. Yeah. Antwoord. Ook op internet. www.cfmzantvoort.nl. So...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 I'm guilty of oh, honor. honor That's just how we live in my Show me soprano, cause girl, you can handle. Baby, we start, so then you come up in parkour. Girl, I'm new, so my Bugatti got it the same. nose Show me a perfect pitch, you got it, my banjo. Talented with your licks, like you blew out a candle. So I'm